9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het blussen van de brand vorig jaar in een parkeergarage in Haarlem... is de veiligheid van brandweermensen in gevaar geweest. Dat concludeert het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid... dat de bestrijding van de brand heeft onderzocht. Door de slechte onderlinge communicatie en het gebrek aan leiding... gingen brandweermensen naar eigen inzicht handelen. Daardoor stonden ze in de Haarlemse garage te blussen... terwijl de kans op instorting was. De brandweer zegt naar aanleiding van het rapport kritisch te gaan kijken naar trainingen over leiding en coördinatie. Organisatoren van sportwedstrijden hoeven niet mee te betalen aan de politiekosten. Bij veel andere commerciële activiteiten moet dat wel. Dat blijkt uit het wetsvoorstel van minister Opstelten. Organisatoren van commerciële evenementen moeten zelf bijvoorbeeld beveiligers aanstellen.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 Waar zeven jaar garantie de standaard is. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over negen. De makers van de satirische tv-hit Toren C die willen nu ook een film maken. Rond kwart voor tien zijn de dames hier het gast. Verder was er vannacht die brute overval in Amsterdam. En over vijf minuten hoor je wat zo ongeveer de spannendste overval uit de wereldgeschiedenis is. En rond half tien hoor je hier hoe gevaarlijk het is voor onze politietrainers in Kunduz. Die daar gaan natuurlijk, daar natuurlijk volgende week en dat is Simone Weinans. En in today's toppings hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Waar hadden we het vandaag nou weer over bij de koffiemachine in de file op het station het Malieveld en online. Simone Weinans. Ik heb het overzicht inderdaad op nummer 5. Ja, het was met het avondje wel gisteren. Hè? Noodweer, weet je het nog, even een flashback, onstuimig met onweersbuien, regen en hagel. hagel, hagel, hagel. Dan trekken zwaardere onweersbuien Nederland binnen, lokaal wateroverlast, hagelstenen van 2 tot misschien wel lokaal 4 centimeter. En ook nog eens zware tot zeer zware wind. Ja, het noodweer van gisteren heeft voor veel schade gezorgd. Vooral het Brabantse vucht is getroffen door de woeste weergoden. Zeker 40 huizen zijn beschadigd en de hele straat ligt bezaaid met bomen. De hele straat ligt bezaaid met bomen. Ja, de hele straat ligt bezaaid met bomen, ja. Het ging ook echt als een malle te keer. ging het zo keer hier? Het ging flink keer hier, ja. Het was uh, denk een kwartier lang uh, mega uh, wind en uh, regen en uh, een grote puin. Ja, het lijkt wel oorlog. Ja, als je het niet beter zou weten, zou je echt haast denken... het lijkt wel een oorlogsgebied. Het lijkt hier wel gewoon een, een oorlogsgebied. Het is alleen maar bomen dwars over de straat, takken, auto's ja. beschadigd. Ja, dak, huizen beschadigd, een paar dakpannen eraf. Ja, het, is, uh, het is heftig. Het is heftig. Heftig hier. Ja, heel heftig. Het was wel uh, heel heftig. Het was, het, uh, het was heel heftig. Defensie helpt mee met het in stukken zagen van bomen en opruimen van de schade. Het Verbond voor Verzekeraars denkt dat de totale schade uitkomt op een paar miljoen euro. Op vier, een Wild West story op de A2. En Stel Boeven was op de vlucht voor de politie. Ik weet alleen dat er gebruik is gemaakt van twee vluchtauto's uh, vanuit Amsterdam. En dat één uh, daarvan uh, gecrash is uh, tegen Van Waardenburg. En dat zij vervolgens onder bedreiging van een uh, wapen of wapens een passant hebben staande gehouden en over zijn gestapt... en vervolgens hun vlucht hebben voortgezet. De criminelen hadden een, een geldvervoersbedrijf in Amsterdam-Zuidoost overvallen... met wapens en explosieven. En bij de vlucht crashte een van de auto's op de A2, die daardoor dicht moest. Zo'n de likt, dat heb je maar één keer. Dus alle sporen uh, moeten nu goed worden vastgelegd. Want als je eenmaal iets weghaalt, ontbreekt uh, laat en schakelt. Maar zoals dat... Uh, het voertuig daar weggehaald kan worden, dan probeer je ook zo snel mogelijk weer de weg vrij te geven. Dat duurde wel even met lange files en veel overlast in het verkeer als gevolg. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, die is voorlopig nog dicht tussen het Knopendel en Waardenburg. Maar in noordelijke richting zijn ze de laatste pionnetjes, als het ware, aan het weghalen bij Den Bosch. Zodat de weg richting Utrecht weer helemaal open kan. Bij Knopendel is die weg richting Utrecht al open. Maar bij Den Bosch zijn ze nog even ja, de, de rode kruis aan het uitgummen, als het ware. En toen de laatste rode linten weg waren, als het ware, kon de boel weer gaan rijden. De criminelen zijn in hun gestolen auto ontkomen. Gewonden zijn er niet gevallen. Op drie trending op Twitter. Opnieuw was het een uh, drukke bedoeling in Den Haag. Er werd geprotesteerd tegen de bezuinigingen op de GGZ. Geen soort gezondheidszorg is geen luxe goed, maar een bittere noodzaak. Zeker 10.000 mensen stonden op het Malieveld te demonstreren. Ze zijn vooral boos over de eigen bijdrage... die psychiatrische patiënten moeten gaan betalen. Als je nagaat dat ik dus een paar jaar geleden nog met een puzzelboek in een hoekje zat... Uh, en dankzij dus alle steun die ik gehad heb, nu hier staat... En als ik dan denk aan de mensen die nu in een situatie terechtkomen waar ik toen in zat. En de middelen er gewoon financieel niet meer zijn om die mensen ook weer omhoog te krijgen. Er wordt gevreesd dat mensen met geestelijke problemen afhaken en meer overlast gaan veroorzaken. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een petitie gekregen met 35.000 handtekeningen van mensen die het oneens zijn met haar plannen. Op twee dan nog meer protest. Het openbaar vervoerspersoneel in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag staakte. De staking is een protest tegen aangekondigde bezuinigingen... en de aanbesteding in het stadsvervoer. En niet alle reizigers waren goed op de hoogte van de staking. shit. Dat zijn niet misverstaande woorden. Kom ik hier deze kant op en dan kan ik niet weg. Ik vind uh, geen stijl. En bij buitenlandse toeristen was het natuurlijk helemaal niet bekend. We moeten op Rotterdam gefreut, vind van uh, Hellevoort-Luis. sinds ja, in Spijkenis. Ik zal ik wil daarover geven. Maar spijker als een einkaufscentrum. Dat is zeer schön. Voor sommige mensen, dus heel vervelend. Maar anderen konden uit de staking een mooi in slaatje slaan. Zoals een fietservuurder uit Amsterdam ben ik pas nog geweest, toevallig. Ik als Hilversumse helemaal in de grote stad. Nou, nou. Vet spannend natuurlijk, lekker fietsen gehuurd, zon uh, lekker op een bolletje, vlaggetje achterop, beetje, een beetje cruisen door de stad. Normaal hebben we eigenlijk alleen maar buitenlanders en heel af en toe een verdwaalde Hilversumse dame die een dag die gaat fietsen in Amsterdam. En nu hebben we heel veel Amsterdammers. Ja, ik zei het toch. Ja. Dus dat tikt er wel lekker aan. Verder zijn de stakingen probleemloos verlopen. Of er opnieuw acties komen is nog niet bekend. Op 1, daar staat Griekenland. Het parlement heeft ingestemd met de bezuinigingsplannen van premier Papandreou. Goed nieuws, vindt onze minister van Financiën de jaar? Ik ging er wel vanuit dat ze deze stap zouden nemen. Hoe moeilijk en hoe zwaar deze stappen ook zijn, want het zijn... Forse bezuinigingen. Maar linksom of rechtsom is het enige wat Griekenland sowieso moet doen... is fors bezuinigen en hervormen om er weer bovenop te komen... en om die economie weer draaien te gaan krijgen. 28 miljard euro gaat Griekenland bezuinigen. Maar daarnaast krijgen ze nu ook een lening van 12 miljard euro van het IMF... en de andere Eurolanden. Ondertussen waren er vandaag hevige rellen in Athene. Duizenden Grieken protesteerden tegen de bezuinigingen en tientallen raakten daarbij gewond. En dat was ook meteen het einde van Today's Topics voor vandaag. Morgen weer een nieuwe. Simone, dankjewel. Ja, die uh, grote roof dus waar Simone het net over had vannacht. Uh, een bloedstollende achtervolging dus op de A2 tot aan de Belgische grens. Uiteindelijk zijn ze dus ontsnapt. Of tenminste, de politie heeft ze laten ontsnappen. Uh, On-Nederlands en pure Wild West, dat zegt het parool daarover. Het klinkt allemaal eigenlijk als een spannende actiefilm. Maar er zijn overvallen in de geschiedenis... die zich nog beter lenen voor een filmscript. En dat weet dan weer onze eigen crime-redacteur Malini Faza. Malini, goedenavond. Goedenavond. Ja, welke ene bedoel ik dan? Ja, dat is volgens mij toch wel de Great Train Robbery uit 1963 in Engeland. Uh, het was niet alleen een indrukwekkende overval, maar het verhaal leek ook echt een beetje op zo'n typische Amerikaanse wildwestfilm. film. Uh, en dat hadden ze ook in Hollywood wel door, want er zijn namelijk al films over gemaakt. Waaronder eentje met Sean Connery in de hoofdrol. Ja, daar hebben we de uh, first Great Train Robbery was die film. En die overval was ook in het Nederlands in het nieuws in Nederland. We hebben daar een fragmentje van. We hebben nu niet alleen de grootste treinroof... in de geschiedenis der Britse spoorwegen... maar ook de grootste beloning... die ooit is uitgeloofd voor inlichtingen... die leiden tot arrestatie van de daders. 2.600.000 miljoen gulden. Dat is nogal een beloning, ja. ja. Maar het was natuurlijk ook echt... Een, iedereen heeft er wel van gehoord, de Great Train Robby. Het was een groot verhaal. Uh, Zometeen even over de, de, de mensen die erachter zaten. Want dat is eigenlijk het interessantste verhaal. Maar doe nog even kort hoe dat ook weer ging, de Great Train Robbery. Ja, het was dus in 1963, uh, op de vroege ochtend van 8 augustus. Toen beroofde een grote onderwerp, een wereldbende, een posttrein. Uh, want de bende had namelijk een tip gekregen dat er postzakken werden vervoerd die op weg waren naar de vernietigingsoven. Uh, en in die postzakken zat dus maar liefst 2,6 miljoen Engelse ponden. Dat is uh, nu al een gigantisch bedrag, maar kun je je voorstellen, in 1963 was dat helemaal een heleboel geld. Uh, nou, die bende had alles minutieus uitgedacht. Uh, ze hadden namelijk gekart met een zijn, zodat het sein niet op groen zou springen en de posttrein niet verder kon. Nou, de machinist moest dan eruit om te bellen om hulp en zo konden de overvallers de trein meenemen. Mm -hmm. uh, dat deden ze ook. Ze koppelden de locomotief los en uh, in de achterwagen wagon ze deden allerlei postbeambten niet vermoedend hun sorteerwerk, gingen er gewoon verder mee. Terwijl uh, het eerste deel van de trein enkele kilometers verderop stopte en uh, allemaal postzakken met geld in een vrachtwagen werden gegooid. en uh, Daarna, wat ermee gebeurd is, dat weet niemand. Ja, en Het mooie van het verhaal is die de hoofdrolspelers, de 15, um, dat waren hele gewone arbeidersjongens waar, ja. waar, waar veel over gepraat werd. Uh, iedereen was eigenlijk een beetje, vond het eigenlijk een beetje coole gasten, maar ja, een beetje helden. Ja, in de, in de put waren ze jaloers op ze, zeg maar. Want, uh, nou ja, Ze hadden allereerst bewezen dat het gewoon heel erg dom is om onbewaakt miljoenen te vervoeren. Ja. Uh, en ja, het geld werd anders toch vernietigd. Dus het werden een soort van helden. Ja, en hoe, uh, hoezo werd het geld eigenlijk anders vernietigd? Dat is dat voor een... Het geld was op weg naar een vernietigingsoven van de van de Bank of Bank of England. Uh, en, en dat wisten zij. Daardoor hadden ze, ze hadden daarvan de tip gekregen. Maar dat dus... geld was niet meer. Geldwaardig of zo? Dat geld was dus nog wel geldwaardig. Op het moment dat het zou worden vernietigd, niet meer. Maar nee. ja, zover is het dus nooit gekomen. Maar goed, uh, vertel, vertel even verder, want dat is eigenlijk veel interessanter. Over die, die dader. Vooral die Biggs, hè? Dat is een grote jongen. Ja, vooral die Biggs. Die werd uiteindelijk veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Was eigenlijk maar een heel klein jongetje in de groep. Want uh, hij, het enige wat hij moest doen. is degene die de trein zou besturen. Dus um, de machinist die werd eruit gehaald. en er zou iemand anders in de trein moeten komen. Uh, die zou die regelen. Um, kleine jongen dus maar maar uh, hij is wel, toen hij is veroordeeld, uh, na 15 maanden ontsnapt. Dat deed hij heel spectaculair met zijn touwlanden, ook, ook heel klassiek. Uh, en hij vluchtte toen naar Parijs. Mm -hmm. uh, en om niet herkenbaar te zijn, heeft hij uh, daar plastische chirurgie ondergaan. Zelfs dat, hij, zelfs dat niemand hem zou herkennen. Mm -hmm. Hij bleef ernaar doorreizen, emigreerde naar Australië. En uiteindelijk ging hij wonen in Rio de Janeiro in Brazilië. Mm -hmm. uh, en ook hier pakte hij het slim aan, want hij was dus wel erkend, ondanks de klassische chirurgie. Maar hij verwekte even een kind bij een Braziliaanse vrouw. En uh, de Braziliaanse wet verbiedt namelijk de uitlevering van een vader van een Braziliaans kind aan een ander land. Dus kon hij daar gewoon 35 jaar lang uh, ongeschaft leven, wat natuurlijk ja. onbegrijpbaar is voor de Britse justitie. Maar in inmiddels, de... inmiddels is hij weer terug in Engeland, toch? Ja, inmiddels in 2001 heeft hij zich uh, toch aangegeven, is hij toch teruggegaan vanwege gezondheidsredenen. En hij heeft onlangs gratie gekregen, omdat het gewoon heel erg slecht met hem gaat. Hij wordt kunstmatig beademd. Dus uh, hij heeft niet echt meer kunnen genieten van zijn tijd in Engeland. Hm. Maar hij is nog wel een heel klein beetje van het uh, uh, hm. uitgezeten. En uh, nou ja, hij is eigenlijk het beste terecht gekomen. Hij heeft nog een goed leven gehad, zeg maar. Uh, een van de andere leiders is uiteindelijk een bloemenstalletje begonnen, uh, werd een soort van, uh, nou ja, hè, een bedefaart veroordeld, mensen gingen naar hem kijken en dan werd hij zo gek van dat hij zichzelf uiteindelijk heeft opgehangen. Okay. Uh, en een andere een grote man, die heeft misschien nog iets beter gedaan, die heeft uh, van zijn kennis een beroep gemaakt, hij is uh, misdaaddeskundige geworden bij de BBC. Oh ja, en dat is hij ja. nog steeds? <laughs> nee, of die dat nog steeds is, weet ik niet, maar dat was in ieder geval een tijdje geleden wel, ja. Er staat deskundige bij de BBC dus. Yes. The Great Rain Robbery, het mooiste, grootste... De, nou ja, in ieder geval de best verfilmbare overval Zeker. ooit. Marlinie Fase, dank je wel. De Taliban dreigt Nederlandse politietrainers te vermoorden. Tenminste, dat uh, zegt de Taliban-woordvoerder... en Natalie Reiton van uh, de Volkskant. die had een interview met hem en dat hoor je zo meteen. En Floortje Dessing die neemt je mee op reis met je mobieltje in je hand. Eerst dit Aan Nederland, gonna get there. Ja, het is weer woensdag. Dat betekent dat we gaan reizen met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Um, ik ben nog uh, van de ouderwetse stempel van dode bomen. Als ik op reis ga, dan uh, neem ik een papieren Lonely Planet mee. <laughs> en soms zo'n rough guide. Um, maar dat is natuurlijk volstrekt ouderwets. Want uh, heel veel mensen reizen alleen maar met hun smartphone tegenwoordig. Ja, nou, ik sluit me dan aan bij jouw uh, zogenaamde uh, ouderwetse manier van reizen. Want ik vind het nog steeds... Um, ja, ik, ik bezoek voor drie op reis natuurlijk heel veel rare plekken ook. En er is gewoon geen internet. En dat is allemaal heel onhandig. En dan is het zo lekker dat je gewoon zo'n boekje in je tas hebt zitten... waar je gewoon echt even op papier um, ja, al het, uh, alle informatie uit kan halen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken... zijn die gidsen ook vaak veel actueler dan je zou denken. Ja, is zonder, dat zo? Ja, zonder reclame te maken. Maar Lonely Planet bijvoorbeeld. Ik ken een journalist. Een vriend van mij is, is, uh, die schrijft Lonely Planet die schrijft de Franstalige versies. Uh, ja. dat doet die. En die heeft gewoon drie landen toegewezen gekregen... waaronder Mauritius en uh, Madagaskar. En dat is gewoon zijn, zijn, zeg maar, zijn uh, toko. Dus uh -huh. hij, gaat, hij heeft die gidsen ooit geschreven. Twaalf jaar geleden of zoiets. En elke, ik dacht uit mijn hoofd, twee of drie jaar gaat hij terug... en dan loopt hij alle adressen waar hij geweest is loopt hij weer langs. Dan gaat hij met alle mensen praten. En hij past zeg maar, alles aan wat verouderd is... En zo heb je dus een redelijk actuele gids. Nou is het natuurlijk wel altijd zo dat internet honderd keer actueler is maar ja, dan wat dan ook. Drie jaar. Net ja, maar, het net, net drie jaar failliet zijn. Dan nee, de... dat is wel zo. Maar ik, ik geloof dat het om de twee of drie jaar hmm. het is redelijk, redelijk actueel wordt het gehouden. Dus je kan er wel van uitgaan dat om en nabij dezelfde prijzen nog wel gelden. En inderdaad, soms is het hotel dicht. Maar mijn ervaring met al die uh, jaren rond de wereldreizen is dat het bijna dat dat soort gidsen wel heel vaak gewoon wel kloppen. Ja. Maar goed, dan zijn wij samen twee oude uh, dode bomenliefhebbers <laughs> die nog van papier houden. Het kan ook op een hele andere manier. Um, dat bewees uh, bijvoorbeeld Helene van Lier. Helene, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij was op reis in Amerika um, uh, en daar ja, heb je helemaal een heel artikel over geschreven. En daar heb je voor het eerst uh, je iPhone als reisgids gebruikt. Uh, echt alleen maar je telefoon, hè? Ja, ja, klopt. We hadden echt uh, geen enkele gids uh, mee. Maar okay. hoe werkt het nou? Als ik zeg maar, ik hoor dit en ik denk, leuk, ik ga volgende week naar Amerika. Hoe kan ik dat dan ook uh, krijgen? Uh, ja, via drone.nl. Uh, ze hebben zelfs een afgiftepuntje op Schiphol tegenwoordig, kun je ook. Dus uh, je wordt lid daarvan? Uh, je, je huurt het gewoon voor uh, uh, hoe lang je zelf wil. Een soort van simkaartje. Uh, en, uh, ja. En wat kost je dan zeg maar, na een, een vakantie van weet ik veel, twee, drie weken Amerika? Wat kost je dat? Uh, ik weet het niet precies, maar uh, niet zoveel. Uh, hooguit een paar tientjes. Maar Ja, we... ja bovendien, boven uh, de ja. providers regelen het ook steeds beter hoor, want er is gewoon behoefte aan. Ja. En het is eigenlijk belachelijk dat het zo uh, duur wordt. Uh, ik zit nu in Londen, een vriendinnetje heeft een Blackberry. Ik krijg een sms'je dat het 9 euro per MB is. Ah, <laughs> ja, een vriend, van, een vriend van mij was in Kaapstad. Die had de prong iets aan laten staan. Die was 1200 euro armer. Oh, ja, ja, echt toen hij thuis kwam. Ook niet een sms'je van: joh, dat gaat een beetje de verkeerde kant uit met jou. Lang maar gewoon iets, aan, iets ja. verkeerd laten aanstaan. Nou, kansloos toch? Ik lach nou wel, maar dat zou mij net zo goed kunnen overkomen. Maar, maar goed, uh, waar, we het, waar ik het over wil hebben, hoe, hoe maak je dan je reis? Je hebt dus geen papieren reisgids meer. Welke apps gebruik je allemaal op je telefoon? Nou, Het, het was eigenlijk al meteen um, van uh, waar in godsnaam is ons hotel. Dus dan gebruik je gewoon um, uh, maps als je ergens in de middle of nowhere staat. En uh, ik kan dan ook niet zo goed kaart lezen. Dus dan is het gewoon fijn als, uh, als je je pint op een kaart en je zegt je bent hier. Ja. Uh, je moet zo ver lopen, of uh, je kunt ook met het openbaar vervoer, dan moet je die pakken en die, en dan loop je daar naartoe. En, en zelfs dat die gaat wijzen in welke richting uh, je loopt, dus uh, dat, dat is dan wel ideaal. Gewoon Google Maps. En dan, ja, en dan ja. vervolgens denk je van, uh, nou, waar zullen we eens even gaan eten? Dan kun je via de uh, Yelp-applicatie, uh, uh, uh, laten mensen allemaal recensies achter, ja. dus um, in, in New York zijn er... Ja, 200 reviews voor een restaurant, maar uh, dat heb je natuurlijk niet in, uh, in Honolulu of, uh, nee. nou ja. Ja. net weer wel, maar niet inderdaad in, in, in uh, Armenië of zoiets. Ja. Hey, ja. En, en Helene, Jelp, dat is, uh, ik ken in Nederland uh, ins.nl, uh, waar allemaal restaurantrecensies op staan. En Jelp ja, het is, is hetzelfde het is in Amerika. Soort, uh, ja, ja het, is, het valt wel te vergelijken, alleen vind ik het dan... Uh, Eigenlijk een stuk prettiger werken. En dan, en dan in, in, heel in het kort staan er een paar um, impressies. En je ziet uh, hoeveel sterren het heeft. En um, het is gewoon heel erg actueel. En uh, op die manier hebben we gewoon heel vaak gewoon een hele leuke... Um, Restaurantjes, pareltjes gevonden ook. En nou, dan heb je ook Foursquare gebruikt. Uh, ja. Bijvoorbeeld toen je in San Francisco was, ik ken Foursquare hier, nou gebruik ik het zelf niet. Ik heb niet eens een smartphone als laatste op aarde. <laughs> ik zal hem heel snel wel gaan kopen. Maar ik ken hier Foursquare. Je checkt in als je in een café bent. En dan kunnen je vrienden zien waar je zit. Um, ja. Maar hoe, hoe gebruik je dat daar? Want je hebt daar geen vrienden. Nou ja, het is uh, Foursquare heeft een soort van, uh, net als Twitter trending Topics heeft, heeft Foursquare Trending Places. Dus, maar op dat moment heel veel mensen aanwezig zijn. vroeg je kijkt een beetje uh, uh, Nee, dus nee, dat nee dat uh, helemaal niet. Maar Helene, um, je had, dit was voor jou een soort van experiment. Hè? Geen reisgids mee, gewoon kijken op de, ja, hoe het gaat. He, wanneer heb je mij gemist, zeg maar, de papieren versie? Um, heb je hem überhaupt gemist? <laughs> ja, nee, eigenlijk niet echt. Nee, nee. Ja, het is ook wel echt heel handig, hoor. Ik moet wel eerlijk toegeven, als ik in het buitenland ben... ik heb een smartphone bij me, dan... Nou, die heb ik natuurlijk altijd bij me. Maar dan, als we gaan door wireless is, dan, dan ga je meteen inderdaad zoeken... Nee, de actuele ja. dingen waar mensen mee komen, weet je. Maar ook dingen als TripAdvisor, waar je gewoon snel goede recensies vindt over hotels en restaurants. Het werkt ja. gewoon wel echt heel goed. Maar wat, ja, jij, wat jij zegt, Floortje, er zijn natuurlijk uh, zeker de reizen die jij maakt naar, uh, geen idee, Kazachstan, Armenië. Uh, ja. Daar heb je er niet zo heel veel aan. Of is daar nee, ook al wel dekking? Nee, daar heb je echt bijna niks aan. De, ja. daar heb je, ben je al blij als er ergens een afgetrapt internetcafé is waar een, waar een gare computer staat? Nou is het wel zo dat het echt heel snel heel veel beter wordt... Ik was ooit, weet ik veel, tien jaar geleden in Mongolië. Er was één hotel. Toen kwam ik er vijf jaar later terug. Toen waren er allemaal kleine internetcafé's. Dus het gaat echt heel snel. Heel de wereld heeft internet. Alleen wireless is natuurlijk nog niet overal nee. zo makkelijk te, te krijgen, zeg maar. Zijn er nog uh, landen waar jij bent geweest, Floortje, waar niet eens internetcafé's zijn? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, wij zijn heel druk bezig, maar de kans dat het lukt is ongeveer 20%. procent om naar Noord-Korea te gaan. Ja, fantastisch. Nou ja, als dat lukt, natuurlijk geniaal. Ja. Maar de kans dat daar een internetcafé is, is volgens mij nul. Uh, en voor de rest, ik, ja. als ik even heel snel bedenk... Ja, we hebben toch echt wel hele vreemde landen gehad... Turkmenisch, bijvoorbeeld, daar was ook nog wel internet. Maar er zijn wel landen waar het, waar het ernstige restricties op zijn. Sommige regimes houden het wel klein, zeg maar. Ja, maar goed, dat betekent waarschijnlijk wel dat je. TripAdvisor kan je wel op, heb ik aan. Ja, en, zeker. Uh... Ja, nou, nee, soms is er gewoon heel weinig internet. Weinig internetcafés, zeg maar. Ja, ja. Ja. Um, wat, voor, uh, wat voor Floortje dan wel leuk zou zijn, ja. is dan bijvoorbeeld weer uh, WhatsApp, wat een soort uh, app is waar, waar jij um, jouw tips achterlaat. En, uh, Watser is zo'n app waar je dat allemaal in kunt zetten. En dat uh, mensen daaruit kunnen putten. Oh, nou, die is daar geweest. Uh, oh, en die is daar geweest. Ja, ik denk dat dat het grootste voordeel van internet is en er, internet op reis, dat gewoon heel veel mensen willen het delen. Heel ja. veel mensen willen hun kennis delen. En ik doe dat door ja. het maken van een programma. En heel veel ja. mensen die dat niet doen, die, die maken inderdaad blogs en die vullen dit soort sites en TripAdvisor. En die, die maken ook zelf apps en zo. En daar moet je echt gebruik van maken. Een vriend van mij die heeft gewoon een app ontwikkeld. Waarin hij alle ski maps van, van heel Europa ingezet heeft. Dus je staat op de piste en je kan gewoon alle meteen direct zien waar je aan het boorden bent. Ja, dat ja. is super handig. En dat komt steeds meer op. Mensen gewoon elkaar informatie delen, share is gewoon ook bij het reizen echt super belangrijk geworden. En dat share heeft Helene van Lier nu ook even met ons gedaan. Dankjewel Helene van de Volkskrant. Dankjewel. Geen dank. En dankjewel Flortje Dessing en tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. Ja, op reis dan nu even naar Slowakije vanuit Amerika. Uh, Illa van Ooyen is daar. Illa, goedenavond. Goedenavond. In Exit Holland, natuurlijk, altijd verhalen van Nederlanders in het buitenland. die uh, leuke, grappige, bijzondere dingen hebben meegemaakt. Um, jij hebt iets, iets aardigs meegemaakt. Die je speelt in een film. Ja. ja. Voor het eerst in mijn leven. Wat voor film is het? Uh, het is een documentaire. Uh, een daarvan is uh, in scène gezet. Well, achteraf in scène gezet, om het hmm. wat duidelijker te maken. En uh, ik speel. Uh, ja, we hadden een, uh, een Nederlandse vrouw in uh, klederdracht nodig. Nou. <laughs> En wij zijn er voor niet zo heel veel van in kijken. Nee, want het is, het is een Sloaakse film en ze hadden Nederlander nodig. Nou, dat moest jij dan zijn, maar je had een, ja. een bijrolletje, of niet? Ja, ja, heel klein rolletje. Wat We moet, hebben vier wat uur over opgenomen en uh, waarvan uh, uh, ongeveer vijf seconden te zien zijn. Um, het, gaat, het is een verhaal over een uh, Engelsman die 27 was in 1939. Mm -hmm. En die 667 uh, Joodse kinderen heeft kunnen redden. Mm -hmm. Uh, door ze op de trein naar uh, Engeland te zetten. En die trein die stopt op een gegeven moment ook in uh, Nederland. En voor de kinderen was het zo... Uh, de mensen die, nog stel, die dat overleefd hebben... Die, vertel, die vertelden aan die filmmaker telkens over... dat ze naar Nederland kwamen... en dat daar opeens Nederlandse vrouwen waren die chocola en wit brood uit deelde, dat kende ze helemaal niet. En dat maakte zo'n indruk dat het ook in die film moest. Dus ik sta op een station en ik deel kinderen chocola en wit brood uit. En dat is een hele korte scène. Daar heb je vier uur over gedaan om die op te nemen. Ja, het duurde, het duurde heel lang. Want de kinderen waren ontzettend vervelend. Ze waren echt <lacht> hele verwende rotkinderen. <lacht> okay. ja, en als je de dus eerste keer met chocola aankomt, dan oh, dus zijn ze heel zoet. Maar als je dus voor de vierde keer met chocola aankomt, dan uh, komt, kwam het zijn neus al uit. Ja. Dus, uh, toen wilden ze ook niet meer luisteren. Maar toch leuk zo, je, je, je, je debuut in een Slovaakse film... ook al is het maar 20 seconden. En je bent ook bij de, bij de première geweest. Wordt dat dan ook groot ja. aangepakt? Ja, ja zeker. Het was, uh, deze film is zo groot in première gegaan... dat ze, dat ze vier, vier premières hadden op hetzelfde moment de eerste was uitverkocht en toen hebben we nog maar een tweede gemaakt. Toen dus was hij ook uitverkocht. En uh, zo ging het maar door. En... en dat was bij de derde première. Dus uh, ik was niet helemaal bij de vips. Maar uh, ik heb later wel de uh, mensen gezien waar het over ging. Zeg maar dus de, de mensen die het overleefd hadden en waarover die film ging. Die waren er ook. Ja, ja, ja oké. Okay. Hey, en is het een, is het een, een veel kopieën uitgebracht in Slowakije, Dus dan? Een... Ja, god, dat, dat weet ik niet, maar het hangt nu overal grote, grote posters. En het is nu een groot verhaal, want in Slowakije hebben ze geen uh, Anne Frank, geen, geen oorlogshelden eigenlijk. En um, uh, ja, deze, deze man, deze Engelsman, is eigenlijk de tsjech uh, oorlogsheld oorlogshelden eigenlijk. En hij leeft nog, hij is nu 102 jaar oud, dus hij kan het ook nog zelf vertellen. Het is, echt, uh, het, is, het is wel een groot, groot ding in Slowakije. En daar speelt Ila van Ooyen een glansrol in. Ja. Als een soort vrouwantje. Ila, dankjewel nee. voor je verhaal. Dankjewel. Oké, okay, doof. Half tien is het: tijd voor het nieuws, hier is Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS Journaal. Bij het blussen van de brand vorig jaar in een parkeergarage in Haarlem zijn brandweermensen in gevaar geweest. Dat concludeert het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Door slechte onderlinge communicatie en gebrek aan leiding stonden brandweermensen in de Haarlemse garage, terwijl er instortingsgevaar was. In Athene is de mobiele eenheid slaags met betogers nadat het parlement vanmiddag voor de radicale bezuinigingsplannen van de regering stemde. Er wordt met stenen gegooid en de politie heeft traangas ingezet. Er waren ook explosies en er is brand gesticht in een postkantoor. Ook werd een parlementariër belaagd. Natuurorganisatie Brabants Landschap raadt iedereen voorlopig af om natuurgebieden bij Vught en Boksel te bezoeken. Na het noodweer van gisteravond kunnen overhangende bomen en bijna afgebroken takken naar beneden komen. Vooral in Vught is de schade groot. Zeker veertig huizen zijn beschadigd en tientallen auto's. Een boerderij staat op instorten. Een radiostation Kink FM houdt per oktober op te bestaan. Het alternatieve pop- en rockstation heeft geen geld meer om verder te gaan, zegt de eigenaar. Vorige maand zag Kink FM al af van het bieden op een vrije FM-frequentie. Het kabelstation zendt uit sinds 1995. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Ja, en zometeen bellen we even met de stationmanager, de baas daar bij Kink FM, Jantien van Tol, over waarom het station stopt. En de dames van Toren C zijn hier. Sinds vanmiddag ben ik in ieder geval heel erg groot fan. Dit is Radio 1. WNN Today. De Nederlanders zijn onze vijand. Wij willen hen doden. Nou, Dat is niet bepaald een fijne boodschap van de Taliban zo vlak voor de start van de Kunduz-missie. Volgende week donderdag dan vertrekken 150 Nederlandse politietrainers naar Afghanistan. En volkskrant-correspondent volkskrant Nathalie Wrighten die sprak kort geleden met een Taliban-woordvoerder. Vanuit Kunduz, Nathalie, goedenavond. Goedenavond. Ja, die woordvoerder van de Taliban die heeft jou dus verteld dat uh, Nederlandse politietrainers een doelwit zijn. Dat zij hem willen doden. Hoe willen ze dat gaan doen? Uh, de Taliban hebben uh, traditioneel in, uh, in Kunduz een aantal methoden om buitenlanders aan te vallen. En dat zijn zelfmoordterroristen en, uh, en uh, bermbommen. Maar zij hebben dit keer ook expliciet uh, verteld dat zij... Uh, ...mogelijk ook uh, een van hun strijders gaan laten infiltreren in uh, het klasje van de Nederlanders... ...zodat de, dat de politietrainers gaan opleiden op de politieschool. Mm -hmm. Of uh, dat zijn Taliban-strijder laten infiltreren uh, op de politieposten die de Nederlanders vanaf uh, half augustus gaan bezoeken. Ja, en dan, uh, en dan op een onbewaakt ogenblik opeens het vuur openen, zoiets? Precies. Ja, dat is in het verleden ook uh, vaker uh, gebeurd bij uh, NAVO-trainers, niet bij de Nederlanders. Maar sinds uh, maart 2009 zijn er in ieder geval 36 NAVO-trainers uh, zo om het leven gekomen. Ja. Um, nou weten we natuurlijk allemaal waar de Taliban toe in staat is. Hè. Gisteravond nog hebben ze een bloedbad aangericht in het uh, Intercontinental Hotel in Kabul. Daar vielen toen 16 doden. Um, maar nu dit, hè. Als, de, als de Taliban dan zegt, ja, we gaan Nederlanders doden... Zeggen ze dat niet ook vooral om ons bang te maken? Ik bedoel, zij weten ook wel dat die discussie heel erg speelt hier. Van moeten we nou wel of niet gaan? Uh, ja, misschien, denken ze, nou, misschien zien ze er toch vanaf. Nou, de Taliban hebben er zeker politiek baat bij om angst te zaaien, hè, om dit te vertellen. ...om twijfel te zaaien in, in Nederland. En daar zijn ze zich erg bewust van. De Taliban uh, weten goed wat er speelt in Nederland. Ze hebben ook toegang tot, uh, tot internet, tot media. Dus het is geen toeval dat ze dit zeggen natuurlijk. Mm -hmm. Anderzijds uh, moet je ook wel beseffen dat het een, een realistisch scenario zou kunnen zijn... ...omdat de Taliban eerder al uh, dit soort infiltraties hebben toegepast en uh, dat er dus ook al eerder uh, NAVO-trainers ja. zijn uitgeschakeld door mensen die deden alsof ze recruit waren of agent of soldaat en toen het vuur hebben geopend op hun eigen trainers. Is daar niet zoveel tegen te doen dan, als je weet dat dat zou kunnen gebeuren? Ja, zeker. Er, is wel, er zijn natuurlijk allerlei screeningsprocessen om uh, te kijken wie zich aanmeldt of dat ook wel een echte... Uh, ...agent is of dat het een taliban-strijder is. Maar dat zijn in de praktijk, uh, moet je je voorstellen, er wordt bijvoorbeeld een iris-scan van, uh, van iemand genomen. Maar ja, nog niet van alle taliban-strijders zijn natuurlijk iris-scannen genomen. Hè? Dus je, dat weet ja. je natuurlijk nooit zeker. En daarnaast uh, moet een, uh, een afgaan die bijvoorbeeld bij de politie of het leger wil... ...een, uh, een brief overhandigen van uh, zijn dorpsoudsten... Dat is meestal het geval waarin de dorpsoudste verklaart deze persoon uh, is nooit in de problemen geweest, uh, deze persoon heeft nooit bij de Taliban gezeten. En in de Afghaanse cultuur is zo'n um, ja, zo methode waarin eigenlijk het hele dorp, het hele gemeenschap um, uh, verklaart dat de persoon... Uh, uh, een goede man is, uh, is uh, nou ja, niet waterdicht. Maar uh, het, het houdt wel een hoop uh, uh, slechte ritten ja. tegen, zou je kunnen zeggen. Maar er blijken dus heel veel mensen door uh, de maat van de wet uh, te glippen. Hè? Dus, uh, dus, ja. dus zeker niet uh, waterdicht. Ja, dus die risico's zijn er dus gewoon, wat jij net zegt al, de afgelopen twee jaar zijn er al 36 trainers op die manier om het leven gekomen. Nou, nou hebben we natuurlijk in januari bepaald, ja we gaan daar naartoe, En op basis van de veiligheidssituatie toe, uh, toen. Maar kan je nu stellen van die veiligheidssituatie is gewoon verslechterd? Ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar dat heeft meerdere redenen. Kijk, in januari dat was de winterstop. En de Taliban vechten traditioneel weinig tot niet in de winter. Dan, dan is het te koud om te vechten in Afghanistan. En velen van hen gaan ook naar trainingskampen in Pakistan om de nieuwste technieken te leren. Dus het is een vrij normaal fenomeen dat er in december, januari, dat er vrijwel geen aanslagen plaatsvinden. En dat was ze ook in Kunduz heel erg rustig in die periode. Nu is het aantal aanslagen weer, uh, weer toegenomen en dat is dus deels uh, toe te schrijven aan uh, dat het plant is, dat het zomer is. Maar het is zeker zo dat uh, toen de beslissing werd genomen in Nederland, we uh, dus rustig was en, uh, en nu is de situatie minder, uh, minder ja. goed. Uh, vergeleken met vorig jaar rondom deze periode zou je weer kunnen zeggen dat het uh, ietsjes beter is. Even tot slot, uh, Nathalie, een, een uh, bestuurslid van de Nederlandse politievakbond. Die, die vraagt zich nu wel af door al die berichten van vandaag of de missie in Kunduz wel door kan gaan, omdat het dus uh, nou ja, in ieder geval minder veilig is dan afgelopen januari. Um, ja, jij zit daar. Wat denk jij? De, de, de missie gaat gewoon door. Ik ben ook uh, deze week uh, op het kamp uh, op bezoek geweest waar de Nederlanders gaan slapen. Na de containers, de, de slaapbedden, uh, slaapvertrekken, alles ligt al uh, klaar. Dus het lijkt me heel erg uh, ondernemelijk dat het niet door zal gaan. Volgende week dan komen ze daar aan, die 150 uh, politietrainers. Dankjewel, Nathalie Ryton vanuit Kundoes. Dankjewel. Dan nu de dag van Joris Krugel. En hockey, daar heb ik niet zoveel mee. Eigenlijk eh, alle goals eh, vallen uit strafkoordes bijna. Tenminste, dat is mijn beleving. En eh, ik vind dat het dood wordt gefloten. Maar het hele gebeuren eromheen, dat vind ik fantastisch. Het hele sociale aspect. Wat dat betreft kunnen voetballers daar nog wat van leren, want ik ben een voetballer. Maar ja, het spelletje dat vind ik niet geweldig, maar misschien kan Minke Boy. Zij is hier werkzaam op de Champions Trophy in Amstelveen, waar onder andere het Nederlands Damesteam speelt. Het een en ander vertellen over het spelletje, waardoor het voor mij aantrekkelijker wordt. En natuurlijk het sociale aspect, wat ik eigenlijk het leukste vind. En hier uh, op het trainingsveld staat de Argentijnse ploeg en je kan ze bijna aanraken. Ja, ik denk dat dat wel een van de kenmerkende dingen is van hockey. Dat het nog heel uh, ja, dichtbij is eigenlijk. En we proberen dat ook zo te houden, ondanks dat we natuurlijk wel steeds professioneler worden... en bepaalde dingen wel aanpassen, omdat het gewoon niet anders kan. Even een rondje gaan lopen. Ja, dat is goed. In het stadion zitten we en er wordt net gescoord uit een strafcorner tegen Duitsland. En dan heb ik altijd het idee van, volgens mij wordt altijd uit een strafcorner gescoord. En nooit zie je individuele acties zoals bij het voetbal. Maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen met elkaar dat de strafcorner wel een heel belangrijk wapen is in het hockey. Maar dat is dus ook iets uh, waar je echt heel veel aandacht aan moet besteden. En er zijn heel veel regels uh, inmiddels veranderd. Hè? Het zelf nemen bijvoorbeeld. Dus dat je niet meer naar een ander hoeft te pasen bij een vrijslag. Maar dat je hem gewoon zelf mee mag nemen. Als je hem even stil hebt gelegd. Dat lijkt me ook leuk voor het voetbal. Ja, ontzettend. Dat, dat geeft zoveel snelheid in het spel. Maar we moeten ook bij een hockey. Hè? We hebben natuurlijk niet de aandacht die voetbal heeft. Dus we moeten ook creatief zijn om toch het spel attractief te houden. Uh, begrijpelijk, want er wordt gewoon te veel gefloten, wordt door de leek eigenlijk uh, gezegd. Maar we proberen wel echt heel kritisch naar het spel te kijken. Aan de andere kant verbaas ik me er wel eens over in het voetbal hoe weinig er gescoord wordt uit bijvoorbeeld uh, vrije trappen en uh, hoekschoppen. En dan denk ik, daar train je toch. Wij trainen daar echt hele dagen in de week alleen maar op de strafcorner om daaruit te scoren. En daar verbaast ik me wel eens over in het voetbal en heb ik wel eens mijn twijfels of dat daar ook gebeurt. Ik heb namelijk ook altijd in de selectie gespeeld, maar we hebben nog nooit op een corner geoefend. En ik heb er ongeveer 13 jaar in gespeeld, dus... Nou ja, ook termen als uh, een, een strafschoppenserie is een loterij. Ik weet vanuit ervaring dat het niet zo is, dat dat echt te trainen is. Ook die spanning is gewoon te trainen. Hoe wordt het spelletje nou voor mij dan aantrekkelijk eigenlijk om naar te kijken als voetballer? Want voetballen is gewoon leuker. Vind je ook niet? Ja, ik natuurlijk niet. Ik vind voetbal tergend langzaam. En uh, soms okay. ontzettend saai. Tenzij het Nederlands elftal speelt waar de emotie erbij komt. En het WK vorig jaar vond ik natuurlijk ook geweldig om uh, te kijken. Ja, je moet met name de inderdaad letten op wat de controle de van de spelers met de, de bal. De de die hebben die bal, de lijkt de wel, de met kaalgom aan hun stick En de, de, de, de snelheid. Hoe ze met de bal aan de stick kunnen versnellen. He, om dan die controle te houden. En dan ook nog eens het overzicht om een goede paas te geven. Als je daar eens op gaat letten... En nu komen we aan in het promodorp. Stadion hebben we verlaten. En dat is eigenlijk ook altijd wel leuk, hè? Kan ik ook niet ontkennen. De hockeyfeestjes zijn mooi en we hebben hier ook aanstaande zaterdag het grootste thé dansant. Ook dat gaat een heel mooi feestje worden. Ik heb ook het idee dat één grote familie is, dat iedereen elkaar kent. Ja, het is wel een beetje ons kent ons. Het Spakenburg. Ja, maar dan toch met uh, toch wat meer vrijheid. Hè? Ja, volgens Niemand... mij ook. Hè? <laughs> Het is echt een hele mooie sport. Ik hoop dat je er een keer van gaat houden. Maar in ieder geval, uh, als je ziet hier... En, uh, ik geniet ook net als jij nu meer van de dingen eromheen. Dat is ook prima als je daar al van kan genieten, vind ik het al goed. Nou, het sociale gebeuren vind ik echt leuk bij het hockey... maar voor het spelletje zal ik, ondanks de tips van Minke, nooit echt warm lopen. Alleen kan de voetbalwereld zich wel wat meer verdiepen als het om het spel gaat. Qua regels is de hockeywereld veel vooruitstrevender om de sport aantrekkelijker te maken. Want de FIFA, dat blijft een log- en conservatief instituut... waar maar zelden een verandering wordt doorgevoerd... om het eh, nog leuker te maken als kijksportvoetbal... En een, ja, een ander punt bij hockey is dat spelers over het algemeen veel chiquer met elkaar omgaan binnen de lijnen. Want wat daar regelmatig op de velden gebeurt, op zowel prof- en amateurniveau, daar word ik als voetballer niet altijd even blij van. Joris Kreugel hoorde je. Nou, dan uh, even een nieuws vers heet van de naald. Radiostation Kink FM stopt per 1 oktober met uitzenden. De vereniging Veronica draait de geldkaan dicht. Uh, aan de telefoon, station manager Jantien van Tol. Jantien, goedenavond. Goedenavond. Dat is verdrietig. Ja, dat is heel verdrietig nieuws. Uh, Kink is een uh, prachtig radiostation, anders dan alle andere radiostations in Nederland. Waarom anders? Uh. Nou, omdat wij niet kiezen voor de snelle hits, maar juist voor uh, plaatjes. Uh, Alternatieve muziek, kwalitatief goede muziek, muziek van blijvende waarde. En uh, dat is een uh, nicheformat. Dat is als commercieel radiostation best gewaagd. dat weten we. Maar we hebben het wel gewoon al die jaren met. Uh hart en ziel en met alle passie wat we hebben in ons gebonden ja. gedaan. En ja, dan komt het wel heel hard aan. Ja, ik ken ook wel veel mensen, ik luister er zelf ook wel eens naar... maar ik ken wel veel mensen die, die echt een die passie hebben voor kink. Dat is echt ja. zo'n station waar, waar misschien maar een klein deel naar luistert... maar dan wel daar heel veel gevoel bij heeft. Hoe kwam het onverwachts voor jullie? Ja, wij we weten, Kinkersen heeft altijd een roerig bestaan gehad. En we hebben altijd moeten knokken voor ons voortbestaan. Uh, ik zeg altijd: uh, het zwaard van Damocles hangt als een zijdendraadje boven ons hoofd. En uh, dat zijdendraadje dat is nu uh, doorgeknipt. Ja, want waarom wil Veronica geen geld er meer in steken? Ja, Veronica heeft ons altijd in stand gehouden met een zicht op een etenfrequentie. Wij zijn ooit, uh, toen we in de HMG zaten was in 1995, 1996. Toen zijn we al opgereft. Hij heeft van de Reden ons gekocht voor het prachtige bedrag van één gulden. Mm. Uh, met het vooruitzicht van ga een e-frequentie behalen. Nou, daar hebben we heel lang voor gestreden. Dat is in 2003 misgegaan. En je zitten nu op de kabel, de... hè? Ja, we zitten nu op de kabel. In uh, 2009 hebben we nog gepoogd een e-frequentie binnen te halen, maar dat is toen stopgelegd. En dit jaar heeft Veronica nou ja, zich weer teruggetrokken vanwege het absurd hoge bedrag. Dat is allemaal wel begrijpelijk. Uh, maar ja, dat was voor hen ook meteen reden om de geldkrant. Dus dicht te draaien. En dan houdt een heel mooi avontuur. dat haalt dan op. En dat doet verdomde veel pijn. Ja, dat hoor ik aan je. Ja. ja. ja. En, en, en nu? Is er nog een doorstart mogelijk? Of op een of andere manier? Nou ja, je weet nooit hoe een koe en haas vangt. Althans, ik heb nooit een koe en haas zien vangen. Maar laten we hopen dat het, dat het toch gebeurt. en dat wonderen bestaan. Misschien komt er nog. uit onverwachte hoek iets. Dat zou heel erg mooi zijn. En als dat niet gebeurt, dan. Gaan wij door tot 30 september en dan gaan we gewoon proberen om prachtige programma's neer te zetten en uh, eruit te gaan met een knal. Ik ga vanavond nog naar Kink luisteren. Dat moet je absoluut doen, want het is toch het allerleukste en allermooiste radiostation van Nederland. En daar zijn we redelijk trots op. Na Radio 1 natuurlijk, maar ja, dan meteen. Ja, we gaan over iets discussie gaan, <laughs> dat weet je. <laughs> Jan van Tol, sterkte en succes. En Wie weet komt die koe die in Haas vangt voorbij en komt er nog iets uit. Goed, dank je wel. Dank je. BNN today. Ja, ik krijg het druk vanavond. Ik ga dus Kink FM luisteren. Maar ik ga ook al, heb ik de dames van Torencee net gezegd... Uh, heel veel C <laughs> kijken vanavond. C, <laughs> op dit moment denk ik de meest hilarische serie op de Nederlandse televisie. Uh, ik zal nog even, even vertellen hoe het ook weer in elkaar zat. derde seizoen zit er nu bijna op. En als het aan de makers ligt, is de film onderweg. En het zijn van die korte sketches, tenminste dan niet in de film, maar de serie. Die spelen zich af in een kantoortoren met gigantische kantoortuinen. Nou, er kan van alles, er gebeurt van. Alles en dat levert een hele pijnlijke, genante en eigenlijk altijd hilarische scènes op. Uh, wekelijks kijken daar ruim 300.000 mensen naar en dat valt eigenlijk nog mee, dames. Kunnen altijd meer? Kunnen zijn. Er altijd meer, maar op YouTube uh, zijn de filmpjes nog veel grotere hits, ja, zoals ja. Uh, deze. Oh. Je bent toch al? Ja. Jan Duivenbroek. Duivenbroed. Ja, precies, Duivenbroek. Je bent vroeg. De afspraak was toch om elf uur? Ja, precies. Het is nu uh, elf uur. Ja. En een minuut langer scheet van een of de kantoordame, die, uh, die moest dat even doen. En die had even niet gezien dat er achter haar uh, de sollicitant al binnen was. Ik zie jullie net een beetje van, oh, een beetje van oh, niet deze. Nou, of nee, die, nee, die, nee. Die wel hoor. Nee. Het is alleen, het is natuurlijk radio. Dus je vraagt, ja, of als luisteraar wat doen ze nou? Is er een storing uh, op Radio 1? Dat dacht ik even. Ik ben even in waar wie ook weer Mike en wie Margot is. Ik ben Margot. Oké, okay, dan schrijf ik het even nee. op. Margot zit links. Goed. Sorry, dames. Ja, dat <laughs> geeft me. We zullen een onuitwisbare indruk maken dat je het niet nou, dat <laughs> hebben jullie al gedaan. Want dat vertelde ik net even uh, voor dit gesprek. Ik ken de ik ik Kat wel van horen zeggen. Ik het, maar ik had het eigenlijk nog nooit gekeken. En uh, mijn collega's zeiden vanmiddag bij BNN, wat ken je het niet? Ze hebben me achter de computer gezet. Ik heb de hele middag niks anders gedaan dan Torenzee bekeken. Ik ben inmiddels groot fan, kan ik wel zeggen. Dus ik ga vanavond, uh, vanavond ook uh, zeker thuis dat uh, meer bekijken. En wat ik mij afvroeg, is het, wat ik een beetje opmaakte uit die filmpjes... het lijkt wel alsof het hoe pijnlijker, hoe beter is. Is dat zo? Wij houden ontzettend van pijn. Ik weet niet waarom we daar zelf ook om moeten lachen. Maar als het, als het echt uh, snijdt door de ziel... dan, uh, dan moeten wij vaak het hardste lachen. Dus wij proberen altijd te zoeken naar uh, daar... waar het uh, nou, nog harder aan kan komen. Als je denkt, nou, dit is al een grap. Dan denk je, nee, nog erger. Het kan nog erger. Dat is eigenlijk een beetje ons motto, volgens ja. mij. Ja, en, en is dat dan in een, in een kantoortuin... dat is dan de overtreffende trap? Um, nou, dat, dat, dat hebben we bedacht omdat uh, het veel sterker is om een hele gênante situatie te laten spelen in een, in een, in een uh, omgeving waar dat eigenlijk helemaal niet kan. Als je zo'n 9 to 5 sfeer hebt met iedereen met mantel pakken en werken en de schijn ophouden, ja. is het veel erger dat er hele gênante dingen gebeuren dan wanneer het op een plek is. Waar het eigenlijk allemaal wel kan of mag, zoals thuis. Of uh, ja, onder elkaar of onder vrienden. Dit is natuurlijk altijd veel schrijnender. En dat biedt ons veel meer mogelijkheden. Ja, dan wordt het vanzelf wel al pijnlijk. Ja, ja, ja, precies. Inmiddels heb ik begrepen, hebben jullie al heel wat van die uh, kijkcijfer-icoontjes. Uh, of nee, kijkcijfer, hoe noem je dat? Kijkwijzer-icoontjes oh, ja, ja, ja. ja, ja. verzameld. Ja. Want het is te plat. Te... Nou, ja, wat voor... nou, elke aflevering heeft echt, uh, volgens mij hebben ze nu verzameld. Volgens mij hebben we één aflevering waarin twaalf uh, jaar, zestien uh, hebben we nog niet gehad volgens mij maar twaalf en dan staat er inderdaad een spin en er wordt gesext en uh, wapens. Dus eng en sekswapens. ja Maar ja, ja, ja. dat is iets wat je van tevoren niet weet. Je, je neemt gewoon al je scènes op en dan blijkbaar zit er in een aflevering ineens uh, iets wat vrij pittig is Jullie voor jonge doen het kinderen. doen het niet per se om. <laughs> om, om het, zo, het is wel opvallend dat er dit jaar veel mensen met hun kinderen kijken, omdat die, uh, de meisjes uit de lift heel populair zijn uh, geworden bij jonge mensen. Er zijn twee meiden in de lift die altijd dezelfde man het leven uh, zuur maken. <laughs> En uh, die zitten dan s'avonds nu met hun kinderen voor de buis. En er zat wel één aflevering tussen met zombies. En toen hebben we wel uh, van mensen teruggehoord dat die kinderen s'nachts niet meer sliepen. Ja. Ik ja. zit even te kijken of, of we die daar een fragment van hebben, die, uh, die pubers in de lift. Dat is... Met erg, pannenkoek. Dan moet iedereen nu zijn oren gaan Nummer dicht houden. Nummer vier. <laughs> mensen? Oh, wat erg! Wat is erg! Wat erg! Wat is erg! Hij zit ons gewoon! De aangifte gaan doen, is kijken of je dan wel gaat betalen. Ik heb er maar geen geld. Heb... Dat <laughs> Ja, een trashie wijf, die ja, uh, als ik al die al die typetjes verzinnen, jullie dat allemaal? Of zie jij, ja. kennen jullie echt dit soort mensen... schrijf je dat in een boekje op en onthoud je dat nou, als je het is meer een scène dat, gaat schrijven? Dat, dat, we, dat we eigenlijk altijd schrijven vanuit situaties die, die we leuk vinden. We willen allebei heel graag iets spelen... of heel graag iets op een bepaalde manier zeggen. Dat kan al genoeg zijn. Of we nemen iets wat we, uh, wat we heel eng of spannend vinden... en dan gaan we er een scène over schrijven. Maar uh, veel later komt pas daarbij wat het, een goed personage zou zijn. En zo zijn eigenlijk al die types ontstaan. Dat we een moeder hebben die allerlei Dingen overkomt, of die meiden in de lift, ja, die hebben we wel echt van de straat. Die hoor je op een gegeven moment gewoon praten, die staan achter je en die hoor je: wat is er erg? Wat is erg? Het is erg, wat is erg? Staan is het sta te kijken, staan is het te kijken. En je denkt, waarom zeggen die mensen alles tien keer? Je kan het ook één keer zeggen, maar is, ja, dan ontstaat er wel in je hoofd al: van nou, daar hoort zo'n soort type bij. Ja. En dan hebben we iemand die daar fantastische pruiken voor maakt en iemand die er kleding bij zoekt. En dan ontstaat zo'n plaatje, maar dat, dat komt eigenlijk pas veel later. Maar, maar het begint dus wel. Het, het begint met iemand die je, die je op straat ziet, dat je denkt: hé, hey, daar kan ik iets mee. Of, Soms, maar hmm. het komt ook heel vaak voor dat we gewoon een situatie hebben. En dan veel later komt daar een personage bij. Ja, je verzamelt toch uh, in, het, in het leven dat je leidt, komen dingen in je hoofd. En soms schrijf je het op en dan lees je het later terug. En dan denk je: Tandarts met hangsnoor, wat was het ook alweer? Dan <laughs> heb je dus zo'n boekje bij. Of een voice, zo'n dingetje. Is er iets gebeurd met iets anders met hangsnoor? Nee, want wij ja. wisten niet meer wat dat nee. betekende. Dat het nee, allemaal. soms weten we dat inderdaad niet meer. Er staan heel, heel weinig dingetjes opgeschreven. En, en soms is het... zitten we: Mike zit regelmatig op de fiets bij haar telefoon in te spreken, want die heeft zo'n uh, recordertje. En dan hoor we het later terug en hoor je alleen maar kruurk, en dat was dan net dat briljante <laughs> idee. Ja, precies. Um, uh, dit is het einde van seizoen drie hè, nu. Ja. Ja, nog één aflevering nog één te aflevering. gaan aanstaande vrijdag. Um, en dan, dan zit dit seizoen er dus op. Wat, wat was jullie hoogtepunt dit seizoen? Ja. Zo uh, nou, dat zijn er meerdere geweest. Nee, je, je moet die noemen over de wietplantjes, want die hebben we klaarstaan. Nou, Oké, okay. nou, dat is nou, inderdaad... inderdaad een groot hoogtepunt. Dus serieus, Klopt. daar zijn we wel ja. heel trots op. Ja. Ik kan me herinneren, toen ik hem voor het eerst terugzag... in de eerste montage, de eerste poging daarvan... kon ik er bijna met afstand naar kijken en denken... nou, die, die mensen zijn gewoon hartstikke goed die dit bedachten." Even in het kort wat, wat de situatie Iemand uh, gaat op vakantie op kantoor. En de plantjes moeten water gegeven worden. En ze vraagt aan haar collega of zij dat wil doen. En ze komt binnen en er is geen plant te zien. Ze trekt vervolgens de ene naar de andere kast open. En ze heeft daar een hele wietplantage. Dan gaat ze langzaam uitleggen dat er gieters bij. Niet gieters, maar tuinslangen. En dan komen Big John en Hadjit het spul halen. Dus ze krijgt een grote opdracht. Nu gaan we even luisteren ontzettend lief dat je voor mijn plantjes wil zorgen. Ja, joh, tuurlijk. Dat is toch helemaal geen probleem? Het is heel gemakkelijk, hoor. Licht en water, dat is alles. Oké. Okay. Dan hebben we hier de schatten. Zijn is niet mooi? Het gereedschap. Elke woensdag knip je de toppen uit de plant. Doe je 5 gram in een zakje. Zakjes natuurlijk goed afsluiten. Uh, op donderdag werk je over. Uh, precies om acht uur komen Hadjit en Big doen. Wie? Ajit is een hele grote gespierde jongen met een litteken hier. En Big John is een kleine neef met een gouden tante. En die komen het spul halen. <laughs> ja, precies. Ja. Zo gaat het. het echt ja, nee, ja Hij duurt natuurlijk iets langer dan... Uh, ja. we kunnen niet de hele, hele sketch nee, zetten. We nee, moeten nee. mensen maar lekker zelf uh, gaan doen. Ga vooral kijken, ja. Het is, het is helemaal uh, niet geïmproviseerd hè, wat jullie doen. Nee, het is helemaal, helemaal uitgeschreven. Nee. Ah, eigenlijk, eigenlijk komt het maar heel zelden voor... dat we bijvoorbeeld nog een staartje eraan maken... of dat we aan het begin iets erbij moffelen. Maar de rest is echt helemaal van A tot Z uitgeschreven. Maar hoe gaat dat dan? Ga je dan naast elkaar zitten en letterlijk... jij zegt dit, jij zegt dat. En... Nee, je werkt apart in, in scènes. Dus we hebben één kantoor en daar zitten we allebei te werken... onze en je werkt in scènes en dan vervolgens uh, komt er een tweede, derde, vierde versie bij elkaar... Uh, dus dan werk ik in haar tekst en zij in mijn tekst. En dan later uh, heb je gewoon uh, 120 of 130 scènes. Er zijn altijd heel veel versies van. En de een moet dan weer bijgewerkt worden. En de regisseur, Albert-Jan van Rees... die heeft ook een, een belangrijke stem en die leest dat. En die zegt, oh, dat moet nog grappiger. Of daar valt nog wat te halen. En dan dat gaan klinkt we het klinkt ook... als ontzettend veel werk. Is het ook? We, werken, we schrijven ook een half jaar, een jaar acht afleveringen. Dat ja, klinkt... Een half jaar en ja. acht afleveringen? Ja, dat klinkt lang, maar die tijd hebben we echt nodig. Klinkt alsof jullie heel traag zijn. <laughs> ja, we zijn... Nee, nou ja, ik ik in... weet dat de jongens van Little Britain... Toen was ik heel blij, ik dacht: Oh, zo langzaam ben ik niet. Die schrijven negen maanden. Ja. Dus uh, die doen er nog langer over. Is het, het is een beetje te vergelijken met Little Britain, hè? ergens. Wij houden ontzettend Absurdism van de Britse ja. humor en het absurdisme dat zij... Uh... Is het daar, uh, Halen jullie de inspiratie vandaan? Nee, of maar het is wel zo dat we, dat we overal inspiratie vandaan halen. Dus we zijn ook, wij, wij kijken heel veel naar dingen. Ook naar, naar onze helden uit Engeland. Dus dit zijn ook al, oh, maar ook uh, de series Green Wing en, en gewoon... The, mensen, Office. The Office. The Office <coughs> heeft ook natuurlijk wat van Maar iets het kan ook weg. komen ja. Ja. uit, uit een, een natuurdocumentaire, dat maakt niet uit. Maar je haalt... Je, je, je, je, je Haalt er iets uit wat je inspireert en daar ga je vervolgens op ja. verder. Dus Wij dat... kijken zelf heel vaak naar YouTube. En ja. dan liefst richting Japan. Hele rare filmpjes uit Japan. Of dat laat ons door inspireren. Het is leuk dat je dat even noemt. Want in sommige delen van Azië zijn jullie, blijken jullie enorm populair te zijn. In Zuid-Korea wonnen jullie de Seoul Drama Award voor ja. beste actrices. Ja. Hoe komen ze in, in, in Seoul bij jullie? Je, je, je. Nou, dat, je wordt ingestuurd. Je, je, je kan als producent, wij zijn medeproducent van het programma. Stuur je uh, je materiaal op en dan wordt er in één uitgekozen. Ja. Uiteindelijk. Maar er zijn natuurlijk allerlei landen die series in deze categorie hebben opgestuurd. Maar zij vonden ons het best. Dus maar is zo dat zo is omdat daar de, de, de, nog meer die, die kantoorcultuur heerst? Dus dat zie ik, ik me zo'n beetje voor me. Met... Dit is een internationale jury. Er zitten inderdaad Koreanen in. Ja. Maar in dit geval waren er dertien mensen. waren ook heel veel. Het zijn ook Amerikanen, Engelsen, Fransen, Duitsers. Ze, ze, zijn, ze zijn juist echt van over de hele wereld. Alleen het, vind, het speelt zich af in Korea. En het grootste deel, gedeelte is Aziatisch. Maar we zijn daar nog niet op tv geweest. Maar zijn jullie echt big in Japan of big in Seoul als jullie daar over straat lopen? Dat nee. <hijen> nee, dat, dat niet. <hijen> Niks is minder waar. Nee, <hijen> nee, even nog een, een ander terugkerend, uh, uh, een beetje een running gag. Um, luister mee. Um, heb jij 2002 voor mij? Ja. Die leen ik even van je. En dan maak ik een extra kopietje en die krijg je straks van me. Heb jij 2006 ook? Nee. Ja, wat is dat met die. Er komt er iemand binnen in een kantoor en die zegt. Maak ik de file van 2006? of ja, Dat is eigenlijk ontstaan omdat wij helemaal niets van kantoor af weten. Dus wij hadden het altijd maar over files. Er zei al naar iemand: dat is helemaal niet op kantoor. Maar wij vonden dat zelf zo grappig. Vinden we stoer klinken. Dus we maar dat bestaat daar, helemaal niet meer. Als we het niet weten en iemand moet er binnenkomen. Die zoekt altijd de files van 2007 of 2009. mails afgelopen jaar hebben we dat gedaan. Dat is onze eigen kleine. Ja, ja, en meestal twee, is er ook een hele jaar gaan kwijt. Dat was onze privégroep daarin, dat er gewoon een heel jaargang ja. van iets miste. Een dat ja, is, ja, Een, een kakketoe had ze uiteindelijk in serie 2, bleek de kakketoe he, te hebben. Die woonde tussen de plafond en de vloer van de bovenste verdieping in. En die bleek de hele jaargang 2007 te hebben. Maar dat is gewoon een, dat vind je grappig. Dat vinden we dan, dan het valt al niemand. Nou, leuk. Het valt jou op, maar dit ja. is de eerste ja, keer ja, dat, dat ik het terug is, hoor. Dat jij het zo En opval. die film, we hebben nog 20 seconden. Komt ja. die er? Ja, die komt er zeker. Die komt er zeker. En het wordt een hele speelfilm. Is dat dan één lange sketch of wordt dat 100.000 sketches achter elkaar? Nou, dat wordt zeker geen honderdduizend sketches, want dat trek je niet anderhalf uur sketchprogramma. Nee, het is niet voor niks dat dit 24 niet. minuten heeft, maar we gaan het wordt we zijn, nog pijnlijker. We, dat zijn, wordt het. we zijn wel op zoek met z'n tweeën hard nu aan het nadenken hoe we dat kunnen vormgeven, hoe we onze, ja, onze, onze speelbehoeftes en onze lol kunnen kwijt kunnen in zo'n film. Maar je moet wel in lijnen gaan denken. Een, dus, een goed uh, verhaal maken. Maar die ja. film komt er. Maar die film die komt eerst er. Eerst nog even acht nieuwe afleveringen oh ja, maken. Thorus heeft Hier. Dat en, en, en dan nog op vakantie. Dan nog dan eerst. Na, ja, eerst nog even op vakantie. En daarna die speelfilm. En dan die speelfilm. Dames, ik ben fan. Mike Meijer Margot Ross, dankjewel. Oh, ja ja. Op deze woensdag, waar gaat het over bij de kapper Cornea Tilburg, goedenavond. Goedenavond Willemijn, ja, hallo. In, in je eentje vandaag, want Rob uit Zwolle die is even op vakantie. Ja, inderdaad in mijn eentje en ik zit ook niet in Tilburg op dit moment, ik zit in Apeldoorn. Hm. Dus uh, even vanaf de andere kant, we waren vandaag de shoot aan het doen voor de nieuwe Nederlandse haarmodellijn van het najaar. Dus. Uh, Aha. Ik zat hier met heel veel vrouwen vandaag, heel veel modellen. Aha. En, en het onderwerp was iets wat vandaag in de nieuws kwam. Het verband tussen de bovenlip en het bobbeltje op die bovenlip bij de vrouw. En eh, ja, wat blijkt nu? De vorm van de bovenlip houdt bij vrouwen mogelijk verband met het gemak waarmee ze een orgasme kunnen krijgen. Ja, en als je dan de hele dag met 22 modellen rondloopt, <laughs> dan is dat het onderwerp. Dus de hele dag is elke bovenlip gecontroleerd, geïnspecteerd en gekeken naar het bobbeltje en daarna de vraag Maar welk, in... welk bobbeltje heb je het over, Coné? Nee? Nou, kijk, als je, als je je bovenlip hebt, dan ja? zit er zeg maar aan de binnenkant van je bovenlip zit daar een bobbeltje. Ja, een kleine en... holte bedoel je, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ja, maar daar komt dus een bobbeltje ja? en, en afhankelijk van hoe dat, ver dat, dat naar voren steekt, bepaalt of dan de vrouw makkelijk of geen makkelijk of niet makkelijk een orgasme krijgt. Ja, ja. En dat dat spreekt dus eh, dat zou dan bij mannen iets aan moeten kunnen spreken, waardoor ze dat van tevoren gaan weten. Ah, ik zit nu eh, even bij mezelf te voelen. Ja. Sorry? Nee, ik zit even bij mezelf te voelen, maar ik uh... Nou ja, ja, nee, ja, dat moet je maar eens met je vriendinnen bekijken. <laughs> en daarna bespreken met alle mannen die in je buurt zijn, dat waren hier vandaag uh, ik en een aantal fotografen. Dan uh, heb je een onderwerp wat uh, nou, nu al zo'n beetje 7,5 uur duurt. <laughs> Het was een lange dag voor Corné uit Tilburg, dat hoor ik alweer. Of uit Apeldaar vandaag. Helemaal goed. Ja, goed. Corné, heb nog een mooie avond. Dankjewel. Oh, ik ga er eens dus heel lang Dankjewel. over nadenken. Tot volgende week. Dankjewel. Ja, dat is dan alweer het einde van BNN Today. Morgen zijn we er weer. Uh, ben ik er even niet, maar wel uh, Winfried zit dan hier op mijn stoel. En, uh, oh ja, je met een wijde hals voor Naima El Bezas, die schuifster. En moet je even melden dat je die hebt. BNN Today at BNN.nl Ze heeft haar nek gebroken en daar moeten wij de trui hebben. BNN